9 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. De politie in België heeft een Turk-Servische bende opgerold die zware criminelen van wapens en explosieven voorzag. Bij de opsporing werd samengewerkt met vier landen, waaronder Nederland. Het onderzoek naar de bende begon eind vorig jaar toen bleek dat zware criminelen in de omgeving van Brussel over zware wapens en explosieven beschikten. De wapens werden in Servië gekocht en naar België gebracht. De acht opgepakte verdachten zijn van Servische en Turkse afkomst.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 Het stralende middelpunt is een cluster met zo'n 500.000 sterren. De Hubble kan nog zeker tot 2014 mee. Zijn opvolger, de James Webb Ruimtetelescoop, gaat in 2018 de ruimte in. De twee hoogste divisies in het Duitse voetbal ontvangen de komende jaren ruim 2,5 miljard euro... voor de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden. Het contract loopt van 2013 tot 2017. Jaarlijks ontvangen de 36 profclubs 628 miljoen euro. Het is ongeveer twee keer zoveel als nu. Betaalzender Sky Deutschland betaalt het grootste deel... voor het live uitzenden van wedstrijden op hun betaalkanalen. De rest komt van onder meer de publieke zenders, ARD en ZDF... die samenvattingen uitzenden. Het weer vanavond op veel plaatsen regen. Vannacht enkele opklaringen. Morgen eerst op veel plaatsen droog en ook sommige perioden. In de loop van de dag steeds meer buien. En de dagen daarna geregeld buien Maxima rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Good thinking. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl. monta Proeven aan kwaliteit. Probeer nu. Nrc Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl/proef of bel 0800 1428. De hersenstichting prijst werkgevers met de hersenbokaal.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 Ja, maar dat is nu natuurlijk de vraag. Hebben wij wat gemist bij de halve finale Champions League? Bayern München en Real Madrid. We gaan terug naar Bas Tegeler en Jeroen Elsov. Het antwoord daarop is ja. Een doelpunt voor Bayern München in de 17e minuut. Hoekschop genomen vanaf de linkerkant. En via het lichaam van Bad Stuber of Sergio Ramos. Komt de bal voor de voeten van Ribéry. Die niet twijfelt en in één keer uithaalt. Van een meter of elf is Casillas kansloos. En zo is de eerste echt grote kans voor Bayern... Gelijk raakt Bayern dat slecht begon aan de wedstrijd, maar nu wel op voorsprong staat. En dus is het feest in de Allianz Arena. 66.000 toeschouwers, 4.000 Madrilenen. Zij zijn stil, want Bayern staat op voorsprong. En dat is toch verrassend. Real komt weer, maar de paas van Cristiano Ronaldo bereikt geen mensen in het strafschopgebied van Bayern. Dat zich weer vrij snel na die treffer van Ribéry terugzet. Zo rond het eigen strafschopgebied En zich daar laat vallen, laat zakken. Nu balverlies leidt in de opbouw. Dat is gevaarlijk, want daar neemt Kroos over. En zijn er plotseling lopers ook. Onder wie Gomez, die de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Die moet dan een voorzet geven. Houdt hij de bal wel of niet binnen? Het antwoord is, hij houdt de bal niet binnen. Want nu dat de voorzet komt, is hij al over de lijn geweest, de bal. Dan komt er gewoon een doeltrap voor Garcia. Dat zag er dus wel dreigend uit. Misschien dat Bayern ook wat nerveuzer is geweest. Dat zou maar zo kunnen. Het zijn belangrijke wedstrijden natuurlijk. Die ploeg heeft wel het een en ander meegemaakt al in de voorbije jaren. Ik denk aan 2010, toen nog de finale werd gespeeld tegen Inter. Uh, we zitten ondertussen nog even te kijken naar de herhaling. Want uh, je hoorde het toen al zeggen, die bal komt uit die hoekschop. Eigenlijk een beetje in de kluts terecht tussen Sergio Ramos en Batschupen. Waarbij ik, als ik nu een aantal herhalingen verder ben, toch het idee heb dat Batschupen die bal tegen zijn arm krijgt. Maar dat heeft Web niet, niet gezien of niet willen zien. Nou, en er komt nog wat bij. Die uh, Luis Gustavo die staat uh, eigenlijk in buitenspelpositie voor de neus van Casillas. En ja, de, de assistent zal dat ook gezien hebben. En Webb dus ook. En vermoedelijk hebben ze geconstateerd dat het geen hinderlijk buitenspel is. Hij raakt de bal niet, maar staat wel in de lijn van het schot en springt over de bal heen. Er zijn ook uh, scheidsrechters en assistenten die zeggen ja, dan neem je het zicht van de keeper weg. En dan is het dus echt hinderlijk buitenspel. Ja, Real heeft kortom wel reden tot klagen. Uh, zo had overigens Bayern, dat hebben we nog niet eens verteld, het vlak voor de goal ook. Want toen werd 3-3 duidelijk als een shirtje vastgetrokken shirtje vastgehouden door Sergio Ramos in het strafgebied van Real. En had de bal zomaar op de stip gekund. Maar had Webb dat niet gezien? En ontsnapte Real. Nu een vrije schop aan de andere kant met Cristiano Ronaldo. Uiteraard hij achter de bal. Ook Eusule staat erbij. Met de bal op 25 meter. Beetje links uit het lood. De muur op afstand gezet door Webb. Natuurlijk wordt het Cristiano Ronaldo die al klaar staat. in zijn karakteristieke pose met de beetjes uit elkaar. En dan maar eens kijken of hij deze bal in de buurt van het doel van Noyer kan krijgen. En 1-1 uh, op de boorden kan brengen. Cristiano Ronaldo de aanloop. En de bal. Nou ja, hij lijkt veel te hoog te gaan. Daalt dan, zoals we dat ook van hem kennen, toch wel vrij fors. Maar uiteindelijk gaat die bal uh, toch een centimeter of 20 over het doel van Neuer. Kwart wedstrijd gespeeld. En Bayern op een 1-0 voorsprong tegen Real Madrid. Door dat goal. Dat doelpunt zo even van Ribery. de cijfers van uh, Cristiano Ronaldo zit ik nog een keer naar te kijken. We zeiden het al eerder. 48 officiële. Duels voor Real Madrid, 53 doelpunten, tel daar de Interlands ook nog bij op. Dan kom je op 59 goals in 55 wedstrijden. Het is zelfs voor hem een record, kwam niet eerder in zijn carrière tot dat aantal. En vergeet niet, er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan. Nog een stuk of 5, 6 in de Primera Division en eventueel dus ook nog 2. Tenminste, daar hoopt Real Madrid op na deze wedstrijd in de Champions League. In ieder geval die return. En eventueel de finale. Al heeft Bayern daar op dit moment. Natuurlijk. Maar we zijn nog vroeg onderweg. De beste papieren voor. Het zou wat zijn. Bayern op zaterdag 19 mei in het eigen stadion in de finale van de Champions League staan. Dat is het doel geweest al het hele seizoen. En dat zou ook doen vergeten dat Bayern dit seizoen de titel in Duitsland. weer moet gaan laten aan Borussia Dortmund. De lange bal naar voren. Daar kan Robben niet bij. Robben nog weinig gezien overigens. Ribéry pikt dan op. Maar zijn bal valt over de defensie van Real Madrid heen. En dat betekent dat Casillas... Die bal in de 23 minuut stand 1-0. Rustig kan oppakken. Die bal dus van de doelpuntenmaker Ribéry. Dat betekent dat Pepe nu achterin kan opbouwen. En dat doet hij door de bal naar de rechterkant te geven naar Alvaro Arbeloa. Robben niet gezien, zeg je terecht. Maar je kan ook zeggen Ribéry niet gezien, behalve dan zijn goal. Kroos niet gezien, Gomez niet gezien. Eigenlijk de hele voorhoede van Bayern nog niet gezien. Maar de ploeg staat wel met 1-0 voor na 22 minuten ruim. Dus is de sfeer in de Allianz Arena opperbest. Van Real kun je zeggen dat de voorwaarden in ieder geval in beeld zijn geweest, maar dat ze het er ook voor te weinig serieus gevaar hebben kunnen zorgen. Het is wat dat betreft een duel waar vanwege het affiche grote belangstelling naar uitgaat, maar waar je van je toch eigenlijk na 23 minuten kan zeggen dat het ook wel een heel klein beetje tegenvalt misschien. Wat je misschien meer verwacht van deze twee grote ploegen, dat komt er dan ook nog niet uit. Peppe met een bal van achteruit. Daar is Di Maria naar binnen gekomen. Oeh. Oh, keeper en verdedigers lopen elkaar in de weg. Boa Teng. Maar het loopt maar net goed af omdat Neuer er toch nog een hand tegen krijgt. En de bal ter hoogte van de middenlijn dan weer uit de lucht valt. En dan weer pro is voor Real. Maar die verspeelt hem nu wel heel klungelig En dan kan Bayern wel komen met vijf mensen tegen vier verdedigers. Robbe aan de bal. Robbe heeft oog voor, ja, Kroos. Maar die staat de verkeerde kant op te kijken. Want de bal nog opgepikt door Gomes. Die probeert er nog mee te geven aan de zijkant naar Ribery, Maar dat mislukt. Daar had voor Bayern meer in gezeten. Ja, in deze vooral, kant uh, vooral doordat uh, Robbe toch veel meer het duel had moeten opzoeken. Hij stond een op een tegen Sergio Ramos. Zeker niet de snelste... Van het stel achterin bij Real Madrid. Maar hij kiest al vrij vroeg voor een bal breed. Nu aan de andere kant een overtreding. Omdat Cristiano Ronaldo makkelijk omvalt naar een duwtje van Ribéry. Vrij trap ook al snel genomen. En daar is dan Robben die mee terugverdedigt, De bal te pakken heeft. En daar gaat hij dan op snelheid. Met Contrao. Dat is het duel wat we willen zien. Robben langs Contrao. Die zelfs nog een sliding inzet. En dan komt hij daarna Sergio Ramos tegen. Dan gaat de ingooi naar Real Madrid. Robben wint zich daarover op. Maar niet te lang. Want Real heeft weinig tijd. En heeft die ingooi inmiddels genomen. Zo Komt er zo nu en dan wat meer pit in de wedstrijd. Maar het is helaas nog maar zo nu en dan. Het is nog altijd rustig als het gaat om het tempo van de bal. Pepe die achterin veel in balbezit is. En dat niet eens zo nadig doet. Nu zelfs drie, vier man voorbij loopt Pepe. En dan doet hij eigenlijk wat we wat meer van hem gewend zijn. De bal gewoon weggeven terug naar Neuer. Waar hij een geweldige steekpaas in gedachten had. Maar dat kan hij beter overlaten aan mannen als Euziel Of bijvoorbeeld Xabi Alonso. Balbezit is weer voor de Duitsers via de doelman Neuer. Die ineens wat uh, tijd neemt dan wel wacht totdat uh, Di Maria voor hem opduikt. En dan de bal vanaf de rand van zijn eigen strafschopgebied in de richting van het deel van het veld van Real speelt. Aan de linkerkant wordt die bal onderschept door Fabio Coentrouw. Publiek vindt hoorbaar dat hij een hoog been gebruikt in het duel met Robben. Maar Robben heeft even goed met een beetje geluk de bal. Geeft hem mee aan de lame rechterkant van het veld. Lame voorzet. Bal blijft laag. Komt diep bij Gomez. Wordt uitverdedigd door Real via Fabio Coentrouw en via het Xabi Alonso. En een goede bal trouwens naar Eusil. Die wat ruimte heeft aan de rechterkant van het veld. Ineens met de buitenkant probeert om daar spitsen te bereiken. Waarom vraag je je af? Die staan tussen drie, vier verdedigers in. Hij heeft geen enkele zin. En zo neemt Bayern weer over met Robben. Vanaf de rechterkant Laam staat daar nog. Robben heeft dus keuze. Buitenkant binnenkant. kiest voor de buitenkant bij Laam die een voorzet moet geven. Of de bal terug moet geven aan Robben. En hij kiest voor het laatste. Ja, ik euh, moet zeggen. Bayern komt toch meer en meer nu in de wedstrijd. Met Laam die een voorzet klaarlegt bij de tweede paal. Maar daar staat nog niemand. En dus moet uiteindelijk Eussel daar helemaal verdedigen. Opgejaagd door Toni Kroos. En dan gaat de ingooi ook naar Bayern. Real raakt het een heel klein beetje kwijt. Heeft ja, toch uh, gedomineerd in de eerste tien minuten van deze wedstrijd. Bayern teruggedrongen. Maar misschien hebben de Duitsers gewoon de Spanjaarden even laten uitrazen. Want nu is er toch wat meer balbezit voor Bayern. Dat ook wat meer in de buurt komt daar van het doel van Casillas. Nu Ribéry met de volgende voorzet richting Gomez. Die stond al klaar. Die spits van Bayern München. 25 doelpunten in de Bundesliga. 11 in de Champions League. En misschien dat die straks weer bereikt kan worden. Want nog altijd is het balbezet voor Bayern. Kroos zijn voorzet weggewerkt. En dan misschien een snelle uitval. Maar Cristiano Ronaldo levert in. Ja, Bayern heeft de zaken beter en beter op orde. Want nu ook Ronaldo inlevert is de bal weer terug bij Boateng. En kan Bayern opnieuw gaan beginnen aan een aanval. Het doet het met geduld. Het doet het met beleid. Dat is kennelijk de manier zoals Henkes het heeft bedacht. In ieder geval is het zo dat deze wedstrijd eigenlijk nu voor het eerst inderdaad in de fase komt er in Bayern wat meer balbezit heeft. Via de rechterkant weer Laam. Hij staat ook nu alweer op de helft van Bayern. Dat betekent dat Benzema die even aan die zijkant uitgekomen is moet mee verdedigen. Knappe actie nu. En ruimte gecreëerd op het middenveld. Maar een zwakke paas van Kroos die dan de actie wel in huis heeft maar niet de bal bij Schweinsteiger krijgt. Dan moet Luis Gustavo flink het duel aangaan om te winnen. En de bal weer terug te krijgen. Dat doet hij overigens keurig. Geeft de bal mee aan de zijkant naar Ribery Die wegdraait van Arbeloa naar het midden toe. Ribery nog altijd aan de bal. Overzicht. Ruimte aan de rechterkant. Daar is Laam. Tenminste als dat wordt gezien door Schweinsteiger. Maar die gaat vanaf afstand schieten. En die schiet maar net naast. Dat was een hele beste kans van Bastian Schweinsteiger. Het gebeurt na 27 minuten bij een 1-0 voorsprong. Bayern tegen Real Madrid door de goal zo even van Ribery. Beste zanger van Nederland, volgens de luisteraars van de buren van 3FM. Whelan, dit was zijn nieuwe single, Lose It. Het laatste kwartier van de eerste helft van Bayern München tegen Real Madrid. Is er eigenlijk al enige lijn in de wedstrijd te bekennen, Bas, Jeroen? Nou ja, als je bedoelt dat er misschien een ploeg beter is dan een andere ploeg... Een nee, dat niet, ja. want het gaat tot nu toe. Wat dat betreft qua lijn vind ik redelijk gelijk op. De eerste deel, het de eerste kwartier van de eerste helft. 1-0 de stand voor Bayern... Was voor Real Madrid. tweede deel was voor Bayern met dus ook een doelpunt. Als we nu gaan kijken naar een vrijtrap van Cristiano Ronaldo. Hij heeft het twee keer geprobeerd tot nu toe op doel. Eén keer een vrijtrap, één keer een schot. Beide over. Maar je kan erop wachten tot de bal er bij hem een keer echt tussen valt. Tussen die palen. En dan moet de keeper aan de gang. Eens kijken of dat nu is. Afstand is ruim 30 meter. Cristiano Ronaldo bal aangeraakt. En dus uiteindelijk geen probleem voor Noyer. Appel voor Hens van Ronaldo. Maar Web wil daar niets van weten. Wel werd dus onderweg aangeraakt door een speler van Bayern volgens de spelers van Real met een hand. Maar daar wordt uh, niet op ingegaan. Wel één gele kaart gezien. Dat was het ontstaan van die vrije trap van zo even Bad Stuber met een overtreding op Di Maria. En Webb vond het uh, genoeg. Heeft veel laten gaan. Heeft uh, veel momenten waar hij al eerder geel had kunnen en misschien wel moeten trekken. Maar ook aan zich voorbij laten gaan. Maar nu was voor hem het moment daar om die eerste gele kaart van de wedstrijd te trekken. Die is dus voor badstoe, maar het heeft voor hem nog geen gevolg. Dat betekent dat we in de 33ste minuut zijn beland. En dat de enige treffer die is gemaakt op naam staat van Frank Ribery, de Fransman. En dat is toch prettig voor Bayern dat het behoorlijk goed doet tegen de favoriet Real Madrid. Uzil heeft de bal, dreigt naar binnen te gaan. Geeft de bal mee aan Di Maria. Klein 1-2, Uzil komt er weer aan de buitenkant uit. De achtervolging is ingezet door Schweinsteiger. Dan moet hij nu aan de zijlijn eigenlijk langslopen aan de rechterkant van het veld. Veel ruimte is daar niet meer, de bal gaat er overheen ook. Nou is de vraag, is dat gezien of is er een overtreding gezien door Schweinsteiger? Maar het gejuich op de achtergrond verraadt al dat het om dat eerste gaat. De bal gewoon buitengelopen door Euziel. Die is boos op de grensrechter met name die dus niet zag dat er een overtreding was. En als Bayern dan blij is dat het de bal teruggeeft, laat Schweinsteiger hem weer heel dom over de zijlijn lopen. Dat oogt even laconiek of ongeconcentreerd. Kan me het niet voorstellen eigenlijk ongeconcentreerd. Maar zo zag het er wel uit. Kedira inmiddels aan de bal voor Real Madrid. Aan de rechterkant zijn landgenoot Euziel voorzet. Dat is de bedoeling. Komt tegen het lichaam aan van Schweinsteiger. En gaat dan over de zijlijn ingooi voor Madrid. Dat gebeurt dan zeg maar even voor het gemak halverwege de Duitse helft aan de rechterkant. 9 graden zag ik. Het is wat dat betreft niet al te warm. En waarom kijk ik daarnaar? Omdat ik toch vind dat de wedstrijd zich afspeelt in een tempo waarvan je denkt het is misschien 30 graden. Het is voortdurend rustig, het is voortdurend een tikje terug, het is voortdurend voorzichtig. Dat zegt dus eigenlijk ook alles, terwijl we nog even kijken naar het moment waar Cristiano Ronaldo eerder uh, klaagde die vrije trap die hij nam. En hij heeft in principe wel recht van spreken, want de bal kwam tegen een arm aan. Arm van, ik dacht, Boateng. Ja. En die springt dan met, zoals we dat noemen, voorwaardelijke opzet. Dat betekent dat je springt met je armen een beetje zwaar langs het lichaam. Dan kan je zelf niet doorhebben dat de bal tegen de arm uh, terecht komt. Maar het betekent ook dat je het risico hebt genomen dat dat wel het geval kan zijn. Dat was hier dus het geval. En dan had we Howard Webb de scheidsrechter dus ook kunnen fluiten in deze situatie. In het voordeel van Real Madrid. Dat deed hij niet. Real Madrid had de volgende lange bal naar voren gespeeld richting Benzema. Mooie controle. Cristiano Ronaldo is het. Maar de bal wordt toch uiteindelijk weggehaald door Boateng. In een fase van de wedstrijd dat Real Madrid nu weer aanvallend bezig is. En Gomez een overtreding maakt. Real de bal dus terugkrijgt. 10, 15 minuten hebben we gezien dat Bayern... Meer het doel zocht van Casillas. Nu ontstaat weer het spelbeeld van het eerste kwartier. Real valt aan Bayern zat zakt in. Vrij schop voor Madrid. Hoogte voor de middenlijn. Bal gaat breed naar Sergio Ramos. En, uh, die kijkt en kijkt en kijkt. Staat in de middencirkel. Geeft dan de bal mee op het middenveld. Aan Di Maria die wat aan het zwerven is geslagen. Nu aan de linkerkant de bal meegeeft aan Cristiano Ronaldo. Dan krijgt die Maria hem weer terug. Loopt naar binnen toe. Naar het centrum. Is eenmaal kwijt, tweemaal kwijt. Wordt eventjes vastgehouden, maar blijft op het been. De bal weer naar de buitenkant. Naar Cristiano Ronaldo. Drukke bewegingen, nog meer drukke bewegingen. En dan zegt een van de Duitsers: Laam, dat uh, bevalt me niet zo. Ik geef eens een tikkie. Dan komt Cristiano Ronaldo bijna ten val, maar gaat de bal over de zijlijn Dan mag Real gaan gooien. De bal terug naar Fabio Coentrouw, maar de linksback van Real staat ook op de helft van Bayern nu. Aan de linkerkant van het veld, hij in balbezit, Cristiano Ronaldo, de twee Portugezen. Naar binnen gekomen, voorzet gegeven, heel zwak van Cristiano Ronaldo, zomaar de onderschepping van Ribéry. Toch neemt... Real weer over. En komt er via Euziel opnieuw een trap het strafgebied binnen. Benzema neemt de bal op de borst aan. Kan hem niet onder controle krijgen. Robben maakt denk ik een overtreding ja. tegen Cristiano Ronaldo. Dat heeft web inderdaad gezien. En zij het helemaal aan de zijkant. Komt er een vrije schop voor Real. Dat lijkt me niet de plek bij uitstek om dat ineens te gaan proberen. Nou ja, bij Cristiano Ronaldo weet je het nooit. Ja, ik... <laughs> Robben die heeft uh, nog het lef om te klagen bij de scheidsrechter. Terwijl het toch overduidelijk gewoon een schop is. Lomp. Een lompenschop. Cristiano Ronaldo gaat wat gemakkelijk naar de grond. Maar dat doet hij altijd als hij deze vrije trap aan zich voorbij laat gaan. Xabi Alonso staat er nu achter. een van de twee verdedigende middenvelders van Real Madrid. Dat betekent dat de bal voor het doel gaat komen. Daar staat Ronaldo dus ook inmiddels. Daar staat nu ook Pepe. Daar staat ook Sergio Ramos. De luchtmacht van achteruit is dus mee. Twee muur gevormd. Door uh, Robben en Ribéry. Wat is het plan van Xabi Alonso? -go? Maar strak voor dat uh, lukte aardig bal tegen uh, de vuisten van Neueraan. En dat was dus nog gevaarlijk genoeg. Was dat soms uh, Benzema? Die daar kopte. In ieder geval dreiging. Als Bayern nu probeert te counteren. En dus uh, daar Contrao zijn best moet doen om Robben van de bal te halen. Robben die met gestrekt been aankomt vliegen. Op het been van Contrao. Iedereen bij Madrid dan weer kwaad. Die wil een gele kaart zien voor Robben. En die gele kaart wordt ook getrokken door Howard Webb. Omdat uh, de Nederlander met een uh, veel te gestrekt been inkomt op uh, ja, de bal. Dat wel, maar als je inkomt met het risico je tegenstander te blesseren. En dat is hier wel degelijk het geval. Dan kan je ook geel krijgen. Robben heeft nu geel ontvangen en moet toch oppassen. Want hij is ook uh, bezig hoor. Uh, het uh, wegtrappen van de benen van Cristiano Ronaldo nu dit moment. Het is een duel met veel irritaties. Madrielenen staan vaak bij Howard Webb. En de Duitsers gaan zo nu en dan over het randje heen. Ja, we nou, hebben dat wel gewend als uh, in dit geval Robben duels uitvecht met tegenstanders van Spaanse origine. Hoewel het hier om een Portugees ging. We weten allemaal dus de WK-finale, daar hadden we het zo even al over. Real is bal alweer kwijt overigens na een slecht genomen vrije schop. Dan kan Robben de boel aannemen en proberen te pasen naar Gomez. Dat lukt niet. Robben is nu vooral heel boos op Gomez. Omdat hij namelijk niet de diepte inging wat Robben had gewild, maar eigenlijk naar de bal toe kwam. Daardoor was het voor Robben moeilijk om die bal kwijt te kunnen. En maakt dat in woord echt gebaar nu duidelijk overigens aan Gomez. Terwijl Laam de bal weer heeft overgenomen voor Bayern op het middenveld. Schweinsteiger geen controle. Overname van Di Maria. Overname van Real. Di Maria gaat schieten. Schot gekraakt door Bart Stuber, Die heel goed en rustig naar de bal blijft kijken. Zo mag Bayern uitverdedigen via Laam aan de rechterkant van het veld. Schweinsteiger krijgt de bal mee. Schweinsteiger draait naar binnen. Dan geeft de bal de breedte mee aan Luis Gustavo. Ja, Bayern moet uh, proberen gewoon weer te gaan voetballen. Dat was ook de beste periode die ze hadden in uh, deze eerste helft. Zoals hier nu. Goede actie van de, de linksback van... Alaba die de bal voor het doel krijgt. Ribéry moet knokken om de bal binnen de lijnen te houden. En Bayern kan dan door. Kroos, ja, dit is het weer. Dit is weer het Bayern wat we eerder even zagen. Nu met Robben aan de rechterkant van het veld. Wel ver teruggedrongen halverwege de helft van Real Madrid. Robben krijgt die hulp van zijn aanvoerder. Laam, Laam gaat de diepte in. Maar daar komt de bal niet terecht. Zwijnstijger terug naar Robben. Robben kan hier nu wel bij, ja. Maar hij glijdt weg en levert in. En dus kan Real Madrid weer komen. Zo gaat het nu wat meer op en neer. En is het Cristiano Ronaldo die een man kwijt is. Cristiano Ronaldo kan nu Boateng opzoeken. Boateng door de benen gespeeld. Cristiano Ronaldo met een bal naar de andere kant richting Eusio. En daar zit dan een been van Bayern tussen. Dit begint er meer op te lijken. Het tempo gaat omhoog in de 39 e minuut. 1-0 de stand voor Bayern als Robben weer gaat aan de rechterkant van het veld. Met trouw voor zich geeft de bal mee aan Kroos. Kroos neemt hem in één keer mee. Wel langs Pepe, maar tikt dan de bal net te ver voor zich uit. En daarmee is hij de bal kwijt die in handen komt van Casillas. Maar inderdaad in de slotfase van de eerste helft wordt het aantrekkelijker. En wordt het wat meer een duel waarbij je het gevoel krijgt dat je ze nu en dan ook op het puntje van je stoel moet gaan zitten. Want dat puntje was ons in de eerste 30 minuten eigenlijk niet zo opgevallen dat het aan die stoel zat. Maar nu dus wel. Zes minuten nog te gaan in de eerste helft. Nog even deze kans meenemen van Benzin. Maar die draait daar binnen en gaat schieten in de handen van Neuer. Beste kans weer. Omdat hij makkelijk langs Alaba is, de Oostenrijker. Uiteindelijk de bal niet al te ingewikkeld, ook recht op de keeper afschiet. En zo is het 1-0 nog altijd bij Bayern Madrid in de Allianz Arena na 39 minuten ruim. Fifth in the round without risking too much. Sweet spot, sunshine. Shallow Water van Tim Knorr. Het wordt allemaal wat aantrekkelijker bij Bayern tegen Real. puntje van de stoel was gevonden, heren. Zit u daar nog steeds op? Uh, eerlijk is eerlijk, ik niet. Uh, ik kijk even naar Bas. Nee, Bas zit ook niet echt op het puntje van de stoel. Dat heeft er toch mee te maken dat uh, ja, er veel op het middenveld uh, gebeurt... En niet zozeer veel voor de doelen. Want als je het echt spannend wil krijgen, dan moet je toch ook kansen zien. En aan echt grote kansen ontbreekt het een beetje in deze wedstrijd. We zagen er twee minuten geleden wel een, een schot van Gomez. Goeie redding van Casillas. En aan de andere kant heeft Cristiano Ronaldo het wel weer een keer geprobeerd. Maar is niet gevaarlijk geweest. Inmiddels is overigens wel duidelijk dat het voetbalschoenen zijn. Die schoenen die gestolen zijn uit de kleedkamer. En het waren ook de voetbalschoenen bij Ronaldo waar hij op wilde gaan spelen deze wedstrijd. Betekent dat hij op een reservepaar speelt... Uiteindelijk had hij er daar ook een aantal van bij zich. Hij heeft gekozen voor een roze reservepaar. Je moet ervan houden, ik doe dat niet, maar misschien Bas wel. Nou, ik begrijp dat ze die niet gestolen hebben in ieder geval. <laughs> dat is weer persoonlijke voorkeur. Slotfase van de eerste helft, nog een ruim een minuut. Kroos levert de bal af, terug bij zijn eigen keeper, Nooier. Valt ook zo op, hè, als je daarmee bij, ja. je, bij je achtste elftal komt. Ja. Kijk eens jongens. <laughs> Absoluut, <maar> wel. Tegenwoordig <laughs> heeft iedereen ze aangelopen. Minuutje nog in de eerste helft. Het is dus wel een fase eigenlijk wat aardiger geweest. Maar dat is de laatste minuten weer wat weggeëpt. Bayern zal dat prima vinden. Want het staat dus door die goal van Ribéry. Na 17e minuten met 1-0 voor. Robbe probeert de bal op de borst aan te nemen. Dat lukt. Oh, die geeft hem aardig mee aan Kroos. Nu moet Kroos eigenlijk in één keer de bal meegeven aan Gomez. Ook dat lukt. Maar die komt tussen drie tegenstanders uit. Gaat liggen en oh. krijgt een vrije schop. Zo -zo. En nou is Sergio Ramos boos op web. En nou heeft Real wel een klein beetje reden tot klagen. Want vlak voordat wij weer terug in de uitzending kwamen... Gebeurde er iets vergelijkbaars aan de andere kant toen Di Maria naar de vlakte ging? En toen wilde Webb niet fluiten. Overigens zie ik dat hij hier de vrije schop wel terecht gegeven wordt. Want Sergio Ramos struikelt eigenlijk over zijn eigen benen. Maar in zijn val grijpt hij zijn tegenstander bij het middel en sleurt dan Gomez mee naar de grond. Kortom, dat ziet Webb goed. Ja, buitenkantje heet dat dan. 20 seconden officieel nog over van de eerste helft. En een vrije schop voor Bayern, die een paar meter buiten het strafschopgebied van Real Madrid ligt. Mogen de schutters zich melden in de slotfase van de eerste helft. Bayern Real, het is nu nog 1-0. Ik ben toch uh, benieuwd wie het gaat doen. Want er zijn toch al uh, heel wat spelers bij uh, Bayern die een aardige trap hebben laten zien. Er zijn ook heel wat sterren bij Bayern, FC Hollywood. Dus eens kijken welke ster deze vrije trap gaat opeisen. Als de bal daar ligt, als er uh, toch wat zenuwen zijn bij Casillas. En Kroos, Tony Kroos, degene is die... De poging gaat ondernemen. Doet hij het ineens of gaat hij toch eerst nog wachten op een tikje van Laam? Het lijkt me gewoon een bal die ineens geschoten moet worden. Kroos, Kroos doet het in de muur. Dat is dan toch tegenvallend. Vanaf die positie moet je de bal in ieder geval over of langs de muur krijgen om de keeper te testen. Dat doet Kroos niet. En dan merk je ook in de Allianz Arena dat iedereen zoiets heeft van jeetje. Dat is jammer, want daar had Bayern meer uit moeten halen. Halve minuut onderweg. In de extra tijd die 1 minuut bedraagt kijken of Bayern nog één keer kan komen met Robben. Robben rechterkant van het veld moet zijn tegenstander Fabio koen opzoeken. Dat durft hij niet. Nou ja, wil hij niet in ieder geval. Dat zou met 1-0 achter in de laatste minuut van de wedstrijd vermoedelijk wel anders zijn geweest. Maar nu kiest hij voor de zekerheid Dan gaat de bal terug naar Neuer zelfs helemaal. Die dan Cristiano Ronaldo ziet doorlopen en de bal een poeje geeft dat net over de middenlijn. Pepe komt de andere kant weer op en dan zegt Web rust. Na 46 minuten waarin Bayern als enige gescoord heeft. Ribery deed dat uit min of meer de rebound van een corner na 17 minuten. De vonken vliegen er nog niet vanaf. De wedstrijd is in een fase aardig geweest. Maar eigenlijk over de hele linie toch een tikkeltje teleurstellend. Maar misschien ligt dat ook wel aan ons. Omdat we er zoveel van verwachten. Dat het misschien niet waargemaakt kon worden. 1-0 halverwege. Bayern tegen Real. En zo werd het 2 over half 10. Radio 1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 In de rust van het Champions League voetbal hebben we het onder andere over wielrennen. Met de aankomst op de muur van Hoij kun je in de voorbeschouwingen op de Waalse Pijl... tegenwoordig niet meer om Wout Poels heen. Poels is zo langzamerhand een specialist geworden in steile aankomsten. Na een off-day in de Amstel Goldrace gaat hij morgen in Charleroi als een van de gevaarlijke outsiders van start. Gio Lippens, praat met hem. Wout, eigenlijk had je alleen deze koers willen rijden en niet de Amstel Goldrace. Toch heb je het gedaan, heb je er spijt van? Uh, nee, geen spijt van, maar wel jammer uh, hoe het in de Amstel is gelopen natuurlijk. Ik dat ik daar niet helemaal uh, lekker was. Maar goed, ik kan niet alles hebben. Ja, Wat was er mis? Uh, nou ja, ik stond s morgens op en toen uh, voelde ik me al niet helemaal uh, lekker. Maar uh, dan hoop je dat, uh, gaandeweg de koers erin te komen. Maar dat was uh, helaas niet het geval. En het was ook niet zo warm. Uh, een beetje regen af en toe, dus misschien een combinatie van. Wat is dat eigenlijk hè? met die Amstel Gold Race? Vorig jaar ging het ook niet echt uh, heel goed. Is het dan toch nog iets te veel draaien en keren? Ben je daar nog te jong voor misschien? Uh, ja, misschien op draai een keer. Dat uh, zijn we natuurlijk allemaal niet gewend. Dus dat is eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Maar goed, uh, de een kan er beter dan de ander. Maar uh, ja, het is nog nooit uh, zo gelopen zoals ik het uh, graag had gewild. Maar, uh, maar dat komt misschien nog wel. Wat is het verschil met deze koers? De koers van morgen, de Waalse Pijl? Uh, ja, de muur van hoe je de, de finish. Ik denk dat het team er nog uh, iets beter moet liggen. En uh, ja, ik kijk er wel uh, morgen uit om, uh, om te starten. Dat was ook een van de redenen dat je per se deze wedstrijd min of meer zonder een zware koers in de benen had willen rijden. Beschouw jij jezelf wel als een van de kanshebbers met jouw punch? Uh, nou nee, ja, Om te winnen is natuurlijk heel moeilijk, vooral een worldtour koers. Dus uh, ik ben al, uh, al tevreden als ik een, uh, een mooie topklassering uh, morgen kan doen. Maar uh, ja, voor de overwinning ga je natuurlijk altijd en uh, ja, we zullen zien morgen. Wat is dan op zo'n moment, hè, op zo'n parcours, op zo'n muur de renner die jij het meest vreest? Eh, Rodriguez. Die was er ook niet in de Amstel. Hè? Hij was er wel, maar je zag hem bijna niet. Je zag hem bijna niet. Dus, uh... maar ja, Als je ziet, Rodriguez de laatste uh, jaar op zulke aankomsten is hij natuurlijk wel heel, heel sterk. En, uh, ik weet niet of hij zijn maatje Moreno bij heeft. Uh, die trekt hem vaak dan nog uh, in gang. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog anderen. Dus, uh, Jubea, die schrijf ik ook niet af. Die In de uh, Amstel uh, ja, reed hij ook wel goed. Want iedereen had hem eigenlijk al afgeschreven voor dit voorseizoen. En langzamerhand komt hij beter in vorm. Ja, inderdaad, lijkt er lijkt het toch uh, weer doorheen te komen. En uh, ja, ik ben benieuwd, morgen. Het wordt ook nog slecht weer, dus uh, het zal een, uh, misschien een vreemde koers gaan worden. Wat is het verschil trouwens tussen jou en Rodriguez? Want je hebt al een aantal keren dichtbij gezeten. In de Ronde van Spanje zit je dichtbij, in andere koersen. Ben je behoorlijk dichtbij hem gebleven? Het kan wel. Het kan wel. Ja, ik denk het grootste verschil is dat hij wat kleiner is dan mij. Maar uh, <laughs> dat is lichamelijk. Maar ja, ik denk die is uh, natuurlijk een stuk ouder dan mij een pak meer ervaring. Uh, ik denk dat dat uh, toch wel het verschil is, uh, de ervaring en uh, de leeftijd. Je hebt er goed voor, seizoen achter de rug. Je hebt goed gereden in de Tirreno. je hebt uh, goed gereden in Baskeland. Merkte je dat je beter was dan vorig seizoen? Ik merk wel dat ik uh, inderdaad een stap heb gemaakt. Uh, ik denk dat het ook een deel heeft te maken dat ik uh, de veld heb uh, uitgereden. En natuurlijk weer een jaartje ouder, een jaartje sterker. En uh, ja, ik merkte wel dat ik uh, met een hoger uh, niveau ben begonnen. En ineens leek het erop dat je zelfs kon gaan sprinten. Je deed mee aan een massasprint. Je werd net geklopt door de Spaanse kampioen Rojas. Maar dat is geen schande. Nee, dat is geen schande. Nee, helemaal niet voor mij om tweede te horen in een massasprint. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi uh, dat het ook lukt. Dat, uh... Het is ook wel fijn om te weten dat je dan uh, weten, dat je goed kan handhaven, mastersputs. is dat vaak ook belangrijk om geen tijd te verliezen. En uh, ja, in eigen plaats is altijd mooi om in huis te nemen. Maar is dat gek om ineens mee te sprinten met die snelle mannen? Want dat zijn toch normaal gesproken niet de mannen waar je bij in de buurt zit. <laughs> ja, dat was wel een, een beetje apart, want ik zat, uh, was nou omringd door allemaal sprinters. En, uh, ja, op een gegeven moment ik plaatste me goed. En uh, er zat nog een klein hupje in. Dat was denk ik een beetje mijn voordeel. En uh, ja, als ze helemaal op snelheid zijn, dan uh, kan ik die snelheid ook wel aan. Is het vooral belangrijk om te weten dat als je een keer met een groepje weg bent... met een steile klim en er komt daarna nog een afdaling en een sprint op het vlakke, dat je weet van, Moh, ik heb wel snelheid. Nou ja, voor, voor, de, voor de klimmers ben ik volgens mij wel redelijk really rap. En uh, ik hoop dat dat uh, misschien wel in de toekomst mijn wapen gaat worden. Als ik met een klein groepje naar de streep rijd... dat ik dan ook kans op de overwinning maak. En uh, dan hoef je niet altijd uh, solo weg te rijden. En dat geeft natuurlijk ook vertrouwen in de koers dan. En dan hoef je ook niet alleen maar te focussen op op, want dat leek eigenlijk toch wel een beetje je belangrijkste wapen, hè? Uh, ja, inderdaad. Dit is nog wel steeds mijn belangrijkste wapen, denk ik. Maar uh, als je met een selecte groepje van een man of 10, 15 naar de streep kan rijden... met alleen maar klimmers erbij en je kan winnen... dan hoeft het inderdaad niet per se berg op uh, de finish te zijn. Hoe zie jij jezelf trouwens in de toekomst? Ben jij dan een renner ook toch voor echt in het hooggebergte... of ben jij dan toch meer een type als Valverde, als Rodriguez? Uh, ik zie mezelf nu nog meer uh, voor het hooggebergte. Uh, die kleine, steile korte klimmen kan ik ook gewoon heel goed... maar het hooggebergte gaat me ook heel goed af. En uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat moet ik gewoon blijven ontwikkelen... en dat, dat moet mijn uh, sterke kant uh, blijven. Want daar valt het te halen, hè? Daar valt het voor mij te halen en dat uh, vind ik ook het mooiste om te doen. Nou, eerste koers van morgen, slecht weer, regen, wind, zenuwachtige koers. Wat, wat is het belangrijkste in deze koers voor jou? Ja, ik denk dat morgen toch wel vooral belangrijk is... goed handhaven van voren, uh, opletten voor gevalpartijen, valpartijen... met de eerste meer rijden. En uh, energie proberen te sparen zover ik kan uh, voor de laatste beklimming van de Muur van Ooi. En dan gewoon helemaal uit elkaar trekken en kijken wat Schipstrand. born in a bunch A dark cloud behind Said you're gonna be special You're sweet little doo-doo You can look as much If you match a stitch Gonna need some a boy een gambo met Toet Toet. Slecht nieuws voor marathonlopers Miranda Boonstra... Koen Rijmakers en Michel Butter... Ze kunnen definitief een streep zetten door de Olympische Spelen van Londen. Na overleg met sportkoepel NOC en NSF... heeft de Atletiek Unie besloten om de marathonlopers niet voor te dragen. Vooral voor Boonstrijd had een domper, want bij de marathon van Rotterdam... afgelopen zondag kwam zij acht seconden tekort voor de Olympische Limiet. Butter werd gisteren in Boston nog knap zevende... maar door de hitte daar was een scherpe tijd onmogelijk... en dus de Olympische Limiet voor Butter ook.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 Zij ontviel, ontviel ons dit jaar vlak voordat ze 74 werd. Dat was Etta James met Tell Mama. We maken ons op voor de tweede helft van de eerste halve finale in de Champions League. Bayern München tegen Real Madrid. De eerste helft, um, Jeroen Elshoff en Bas Tiggeler. Bas was nog niet zo heel hoogstaand. Uh, feest wel daar in de Allianz Arena. Uh, maar eigenlijk, dat is misschien een beetje raar. Want het staat ook gewoon 1-0. Uh, en iedereen zal daar heel blij zijn. Maar eigenlijk hebben we niemand echt gezien. He. Niemand blinkt uit. Nee, uh, dat, nee, dat klopt wel. En het is natuurlijk ook een wedstrijd geweest zonder al te veel grote kansen. Ik bedoel, het publiek is erbij gebaat, kijkers zijn erbij gebaat. En zelfs luisteraars geloof ik nog wel. Als er een wedstrijd is waarin er uh, van links naar rechts wordt gevlogen. En waarin er voorbij de doelen van alles gebeurt. Dat hebben we nu eigenlijk niet gezien. En daarom valt er inderdaad niemand op. Want aanvallers vallen nou eenmaal meer op met mooie acties dan verdedigers. Omdat ze elke keer net een voetje voorzetten. En we hebben de aanvallers eigenlijk niet echt in beeld gezien. Ik heb dat rijtje ergens schadeweg de eerste helft al eens genoemd. Met Ribéry, Robben, Kroos, Gomez. Zeg maar de vier aanvallers van Bayern. Nou ja, nauwelijks gezien. Behalve Ribéry met zijn goal. En Gomez in de slotfase een keer met een schot. En aan de andere kant Di Maria, Eusil, Cristiano Ronaldo, Benzema. Nou ja, Benzema heeft twee keer geschoten. Cristiano Ronaldo heeft dus wat vrije trappen op dat doel van Bayern afgevuurd, die niet zo hoogstaand waren. En dat was het eigenlijk wel. Dus op dat vlak valt het een beetje tegen. Wat valt er te zeggen over Arjen Robben? Um, ook gezien de laatste paar wedstrijden bij Bayern. Uh, hij was, toen hij terugkwam van die laatste blessure, fantastisch in vorm. Is hij het ook net zo snel weer kwijtgeraakt? Nou, hij, hij is in ieder geval vanavond niet fantastisch in vorm. Nee. Hij heeft natuurlijk ook wel zijn goede dingen gedaan. Uh, dat mogen we zeker niet vergeten. We hebben het al eerder gehad over dat met, met die, moment met die strafschop... Die na een kwartier Bayern niet kreeg, was het hem eigenlijk wel verdiende. Daar zat er wel een paar uh, serieuze, goede acties gingen daaraan vooraf van Arjen Robben... die goed aanspeelbaar was, goed kaatste en uiteindelijk het paasje gaf op Ribéry... die dus werd vastgehouden, maar de scheidsrechter zag het niet. Nee, nou ja, kijk, het is ook een beetje wat, wat een ploeg doet. Hè? En als jij als ploeg de cruciale wedstrijd tegen Dortmund verliest... en niet verder komt dan 0-0 bij Mainz... dan mis je ook nog in die wedstrijd tegen Dortmund een cruciale strafschop... En dan komt er van alles over je heen. Ik denk dat dat allemaal toch niet helpt. Mentaal tikkie ook natuurlijk. Ja, ja ik denk uh, ja. dat dat echt wel meespeelt. Ja, dat mentale tikkie is in deze wedstrijd voorlopig uitgedeeld aan Real Madrid. Die, die moeten nu eigenlijk in elk geval één keer scoren. Wat, wat heeft Mourinho uit de hoge hoed gehaald, denk je? Uh, nou, de spelers staan nu weer op het veld, dus ik kan kijken. Als ik zo eens kijk, dan heeft hij helemaal nog niks uit de hoge hoed gehaald. Want volgens mij is het niet gewisseld. De wedstrijd is weer in gang gezet ook trouwens. Madrid heeft afgetrapt voor het uh, tweede bedrijf. En volgens mij zijn het dezelfde 22 als voorrust. Als hij nog wat uit de hoge hoed zou halen dan heeft hij bijvoorbeeld nog Higuain en Kaka op de bank. Om maar eens twee te noemen. Want wat dat betreft de luxe waar er vooraf zoveel over gezegd en gesproken is. En waar ook eigenlijk bij Bayern iedereen van zei ja als er nou één ploeg is die kan putten uit luxe. Want zoveel goede spelers dan is het Real. Dat zit daar dus voorlopig nog op de bank. Fabio Coentrao gaat een ingooi nemen. Dat is dus nog altijd de linksback. Die gooit hem terug naar Sergio Ramos. Sergio Ramos breed naar Pepe. De twee centrale verdedigers. En zo zijn we alweer 30 seconden onderweg in de tweede helft. Waar Bayern tegen Real dus met 1-0 voor staat. Ik heb al eerder gezegd dat Real niet kan leunen op goede cijfers in Duitsland. Dat kan Bayern natuurlijk wel. En Bayern kan nu ook leunen op het feit dat... Ze nog nooit een wedstrijd in de Champions League hebben verloren thuis nadat ze met 1-0 voorkwamen. 45 keer winst, 7 keer gelijk. Dus wat dat betreft zal Real de geschiedenis ook moeten ombuigen om hier een resultaat te boeken. Bal nu teruggespeeld door Sergio Ramos, helemaal terug naar zijn doelman. Casillas, en Casillas terug naar de linkerkant naar Sergio Ramos. Die heeft bij zich die andere centrale verdediger, Pepe, die... Graag de bal wil hebben, maar hem niet ontvangt. Wacht, naar de rechterkant van het veld ver doorgeschoven daar is Di Maria, Di Maria krijgt hulp van Arbeloa. Di Maria gaat zelf, Di Maria komt ver en legt terug, maar legt de bal achter de hakken van Benzema. Dus is daar de overname van Bayern München en ook daar kan er nu gevaar ontstaan als Alaba de bal mee kan nemen. Wacht even, houdt in, tik terug. Als de ruimte aan de andere kant ligt en die ruimte wordt daar gevonden als de bal lang onderweg is. Maar wel goed op maat is voor Laam. Laam die de bal in één keer uit de lucht plukt. Te maken heeft met Contraal die doorschuift. Laam levert ook weer in. Ook net als eerder aan de andere kant nu een bal achter Kroos. Waarbij Real de bal achter Benzema gespeeld werd. Nu is het Xabi Alonso weer slordig. Zo is het toch wat dat betreft ook onherkenbaar wat Real Madrid laat zien. Real dat in de competitie de laatste weken toch bij tijd en wijlen fantastisch voetbal laat zien. Onder andere uit bij Atletico Madrid in een moeilijke wedstrijd. Maar hier toch slordig is. En Bayern maakt daar zo nu en dan aardig gebruik van. Dan levert die ploeg nu ook weer in op het middenveld. Is er weer een hevige strijd om de bal. En gaat de vrije trap na een overtreding van Gustavo naar Real Madrid. Vrije trap snel genomen. Verlengd door Cristiano Ronaldo. Benzema, kan die erbij komen? Nee. En dan heeft Bayern de bal weer te pakken. Welke ploeg lukt het? Om tot wat combinaties te komen. Want ze geven nu toch de bal keer op keer aan elkaar. En dat is vriendelijk, maar niet de bedoeling. Ribéry heeft de bal. Die slaat één station over. Svein Steiger meteen diep naar Gomez. Op zijn buurt meteen diep. Gomez die de bal op de borst aanneemt. Maar dan geen controle vindt. En zo heeft Real de bal weer vrij makkelijk terug. Sergio Ramos paast onder schepping van Laam. En dan weer ingeleverd nu op het middenveld. Bij uh, Kroos die kijkt en de bal aan de rechterkant bij Robben brengt. Robben zoekt zijn tegenstander op. Gaat er dan binnendoor langs. Zoekt contact met Gomez. Gomez erg ongelukkig. Wil de bal eigenlijk meegeven aan de zijkant waar Kroos was opgedoken. Maar uh, ja, krijgt de bal misschien dat hij iets voor hem stuitert met een stuitje tegen zijn knie. Dat oog nogal knullig. Dan komt er van Real een diepe bal die door de verdediging van Bayern weer onderschept wordt. En dan voor de voeten komt van Schweinsteiger. Die in de breedte van het veld nu helemaal overloopt en dan aan de zijkant uitkomt. Dat is wel vaker trouwens als je dat belangrijk genoeg volhoudt. En dan inhoudt. dat is dan wel verstandig en de bal weer de andere kant op speelt. Zo moet ook de tweede helft weer een beetje op gang komen heb ik de indruk. Na 3,5 minuut is er voor de beide doelen nog niets gebeurd. Wordt de diepte gezocht met Robben die nu even aan de linkerkant staat. Maar die wordt van de bal gezet. Dus komt Eusil met een bal in één keer op Benzema. Dit is de kans voor Real Madrid. Benzema, Benzema. En het blok op het laatste moment is uitstekend. Het blok van Jerome Boateng dat echt erg goed is. Want Benzema leek op weg naar de 1-1. Korte uh, uithaal in een uh, wat lastige positie kwam hij alsnog terecht. Maar een goede tackle op een gevaarlijke plek in het strafschopgebied van Boateng. Op de bal is goed genoeg om uh, de poging te blokken. Van Benzema, het wordt wel een hoekschop, maar zo is dit toch het eerste gevaar van Real Madrid in de tweede helft. Euziel trapt vanaf de linkerkant de hoekschop, bal weggekopt. Maar Xabi Alonso vangt op, druk nu van Real Madrid. Waar iedereen bij Bayern nu terug is, Arbeloa, bal naar de rechterkant. Naar uh, wie? Naar Di Maria, bal voor het doel, bal voor het doel in de handen van Neuer. Ik zou hem even vasthouden als ik Neuer was, dat doet hij ook. Even op adem komen, want Real Madrid komt nu in de laatste minuten. En de laatste minuten zijn ook de eerste van de tweede helft. Wat dat betreft zijn uh, eigenlijk de gelijkenissen nu toch te noemen met de eerste helft. Daar was Real ook beter in het eerste deel. En nu is Real ook wat beter begonnen aan de tweede helft. Real zal toch een goal willen maken. Want 1-0 verliezen in een uitwedstrijd is een gevaarlijke stand. Daarmee wil je eigenlijk niet terug naar Spanje. Voorlopig staat 1-0 wel op de borden. Heeft Sergio Ramos de bal breed meegegeven aan Pepe. Die dan een meter of tien voor de middenlijn uitkomt. En de bal breed mee kan geven op zijn beurt aan Di Maria. Die dribbelt naar binnen toe. Even verderop staat Euziel om de bal te vragen, maar die wordt overgeslagen. De bal gaat naar de buitenkant, helemaal links. Benzema die een voorzet moet geven, of naar binnen moet gaan. Het strafgebied ingaat. maar dan een balletje geeft dat veel te kort is om bij de tweede paal in de buurt ook maar te komen van Cristiano Ronaldo of van Eusiel, Die stonden er eigenlijk allebei. En dan komt die bal drie vier meter daarvoor, heel makkelijk in de handen van Neuer, die al uitgerold heeft. Aan de linkerkant van het veld Alaba, Tikkeltje opgejaagd door Di Maria, bal terug naar Bastio, dat kan. Die staat nu twee meter buiten zijn eigen strafgebied. Wordt op zijn beurt ook opgejaagd door Benzema. Wil pasen houdt in, draait om en speelt de bal terug naar Noyer. Noyer kijkt en uh, denkt, ik weet het niet meer, dan maar een hoge trap. Gomez, ja, die kun je natuurlijk door de lucht altijd een keer aanspelen. Dit keer komt hij niet aan de bal, omdat er een piepklein duwtje is van Pepe... ...waardoor Gomez langs de bal kopt en de bal doorstuitend in de handen van Casillas. De keeper heeft alweer uitgerold en zo mag Real weer gaan bouwen aan de volgende aanval. Na 51 minuten is het balbezit voor de ploeg uit Madrid via Sergio Ramos. Sergio Ramos onder druk gezet door Gomez. Gomez dus uh, degene die jaagt voorin... Bij Bayern. Chabi Alonso speelt breed op Pepe. Die krijgt wel vaak de ruimte en de tijd van Bayern. En vindt nu aan de rechterkant Arbeloa. Arbeloa kijkt en zoekt de opening voorin. Vindt hij bij Eusiel. Goede aanname van Eusiel. Combinatie met Di Maria. Nou ja, combinatie. Die combinatie mislukt. Di Maria geeft de bal slordig weg. En dan moet Bayern eigenlijk snelheid maken met Ribéry. Ribéry met Kedira en Arbeloa. Beide missen. Hier liggen toch kansen voorbij. En als Robbe de bal krijgt. Robbe nu een keer de 1 op 1 aangaan, robben. nog nauwelijks gezien naar binnen. En schiet er Robbe. En dat is dan eindelijk zo'n actie van Arjen. Robbe de bal gaat over het doel. Een meter over het doel van Casillas. Maar dat is wat je van Robben verwacht. Hij eh, moet toch gretig zijn tegen Real Madrid. Daar waar hij dus speelde. Maar uiteindelijk eh, niet slaagde. Overigens is hij natuurlijk ook een bekende van Mourinho. Daar speelde hij onder bij Chelsea. Wat dat betreft heeft hij... Dus met allerlei figuren aan de kant van Real Madrid nog wel wat uitstaan op een sportieve manier. En dit is dan voor het eerst dat hij dat toont door te schieten na een typerende actie. Naar binnen trekken en schieten, maar de bal dus over het doel. Ja, Casillas hoefde niets te doen. Hoefde, zeg ik met enig gevoel voor historie zelfs zijn teen dit keer niet uit te steken. Balbezit voorbij met een vrije schop van Kroos. Die ligt helemaal aan de linkerkant van het veld. Net eigenlijk pas over de middenlijn, meter of tien. Maar die werd toch de gekozen dat hij hem voor het doel gaat brengen. Dat doet hij inderdaad. Ferme trap. Gomez wil koppen maar komt er niet aan toe. Bal opgevangen door Schweinsteiger die op de rand van het stadsgebied staat. Wil draaien maar de bal verspeelt. Dan komt Rial eruit met 2-3 man. Die Maria. goede bal naar Benzema. Nou is ook Cristiano Ronaldo mee. En nu wordt het dan gevaarlijk. Benzema paas. Cristiano Ronaldo vrij voor de kipper. doelpunt. Nee wat slecht geschoten. Euziel krijgt nog een herkansing. Laat dat dan over aan Benzema. Die dan ook nog schiet. En dan bij de tweede paal gaat hij er alsnog in. Jawel, want Cristiano Ronaldo speelt de bal voorbij de tweede paal terug. En Euziel die op de doellijn staat heeft volgens mij geen idee wat hij doet. Maar die loopt dan de bal toch maar binnen. En zo is het 1-1 in München bij Bayern tegen Real Madrid. Euziel, nota bene een Duitser, krijgt dan de... Goal op zijn naam, maar eigenlijk wat blijft hangen is de onwaarschijnlijk slappe manier waarop Cristiano Ronaldo eigenlijk in eerste aandacht probeert dat doel van Neuer onder vuur te nemen. En dan heeft Bayern eigenlijk alle pech dat er geen buitenspel is voor Cristiano Ronaldo op het moment dat Benzema dus door mag aan de rechterkant en de bal weer voorbij de tweede paal ligt. Nou, daar rond Real dat keur uh, gaf. Via Cristiano Ronaldo dus teruggelegd voor het doel. De verdedigers van Bayern zijn spoorloos. En dat betekent dat Eusil de bal kan binnen tikken. Dat geeft de wedstrijd natuurlijk een volkomen ander aanzien plotseling. Deze 1-1. Ja, want uh, Bayern zal nu meer en meer moeten. Want dit doelpunt is dus een uitdoelpunt dat dubbel zal tellen. In Madrid straks bij de return. Dus ook uh, moeilijke gezichten nu bij Gomez die met het hoofd schudt. Ja, en terecht. Want dat hadden ze bij Bayern toch aardig onder controle tot nu. Ineens eerste kans voor Cristiano Ronaldo. En daarna via Benzema de bal terug bij Ronaldo. Met Eusiel uiteindelijk als doelpunt te maken in de 53ste minuut. En dus is het 1-1 tussen Bayern en Real Madrid. Robert probeert de bal binnen te houden. Dat lukt. Hoewel Bayern er anders over denkt. Maar het mag door. Kroos, Robert meteen op volle snelheid. Weg aan de rechterkant van het veld. Gaat de bal breed naar Schweinsteiger Schwijnsteiger, Ribery. Wordt wel een wedstrijd nu langzaam maar zeker. Ribery probeert er langs te komen bij Arbeloa. Dat lukt niet. Houdt dan in. Geeft de bal keurig terug aan Schwijnstaken. Die moet hem voor het doel brengen. Daar is... Ja, niemand. Daar is Casillas. En die kan de bal eigenlijk zonder dat het enig probleem is vangen. En dat doet hij. Ja, ze moeten nu toch wat uh, van zich af gaan bijten bij hem. Want Real uh, zal comfortabel wachten op de momenten. Zal weer vanaf het begin beginnen. Met deze 1-1 stand en wachten op de mogelijkheden die het krijgt. Die mogelijkheden gaan er ongetwijfeld komen. Volgende aanval van Real Madrid met de bal van Cadira naar de linkerkant van het veld. Naar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kan de actie maken. De scharen zijn daar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo recht breed. Komt er een schot aan? Komt er een schot aan? Nee, er komt uiteindelijk geen schot aan. En dus blijft het 1-1 tussen Real en Bayern. En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 Dit is Radio 1.